Bijal de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet is het nog niet helemaal eens over de voorjaarsnota... maar heeft goede hoop dat dat overdag gaat lukken. Dat zijn premier Rutte en vicepremier Hoekstra... na een overleg over de nota dat ruim 2,5 uur duurde. Ook de vicepremier Schouten en Kaag, minister Jetten... en staatssecretaris Van Rij waren daarbij. In de voorjaarsnota past het kabinet de begroting aan... aan eventuele mee- en tegenvallers. Er zijn bijvoorbeeld miljarden nodig... voor de oplopende rente en nieuwe klimaatplannen. De Taliban hebben de IS-leider gedood... die bijna twee jaar geleden opdracht gaf... voor zelfmoordaanslagen op het vliegveld van Kabul. De naam van de man is niet bekendgemaakt... melden Amerikaanse functionarissen aan onder meer de New York Times. Kort nadat de Taliban Kabul had overgenomen... vonden de bomaanslagen plaats in augustus 2021. Zeker 170 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen kwamen daarbij om. Er komen steeds minder Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland... ...dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er ruim 9000... ...het kleinste aantal sinds de oorlog in Oekraïne begon. In het eerste kwartaal na de Russische invasie in februari vorig jaar... ...kwamen nog ongeveer 25.000 Oekraïners naar ons land. Volgens het CBS is het aantal emigranten in het afgelopen kwartaal toegenomen. Dat komt onder andere door Oekraïnse vluchtelingen die Nederland weer verlaten. De televisieaanbieders KPN, Vodafone Ziggo, T-Mobile en Delta hebben samen de sportzender ESPN overboden om de Eredivisie-rechten in handen te krijgen. Volgens de Telegraaf en VI zou het bod van de bedrijven de eredivisieclubs jaarlijks ruim 200 miljoen euro opleveren. De bedrijven zouden hun bod gisteren hebben voorgelegd aan directeur Jan de Jong van Eredivisie-CV en de Mediacommissie van de clubs. Dan het weer, de zon schijnt overdag, maar er zijn ook wolken. Het wordt een graad of 10. Komende nacht, kans op vorst. En donderdag, Koningsdag, blijft het tot de avond droog bij 12 tot 15 graden. Dit was het NMR Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. nu de nacht. 6.9 ZFM But I suffocate in the empty space But I kinda like it But I miss your voice That you kill my joy But I'm still surviving to be an assignment. She's what you really have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 Als zijn waar. Ik ben een money machine. Ik ken het team. Dit is bedrijf. Ik zie zien. Wie weet het Wie doet shit als Wie doet shit overseas? Champions League. Wie doet dit shit als ik niet? Beter een like me. Sorry zoek een like me. We mannen betalen de fee. Hebben digital dashboard. Mannen die trappen en liezen. Wel die hebben gespend wat die. Alle stempels in mijn passport. Toch wat mij op zonder passport, Dat is ik niet Helemaal de fucking gang Overal waar ik ga Kennen ze mijn naam, okay. zingen ze mijn naam Ik heb een pak op in m'n zaak Ben een baller van een jaar een shawty geef me ook prijs Favoriten, rapper, rapper, rapper, rapper En op moeilijk zijn Overal waar je gaat Doe je rollen over ons, ja Ons, ja Geef ze iets om in te praten Om te praten over ons, ja Ons, ja Dus nu vrouw stik op de Opzij die al geloofde in de dream Ik weet nog hoe we starten op de bodem Ja we waren 17. De Ik heb alles in een gezien Het een van mij bestond er geen misschien Die slaat vader over ons Nee, ja, die mannen die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 Wil naast me liggen, richt je op, raak me even aan, bijna alles is te veel nu.